Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Iran zegt dat ze geen oorlog in het Midden-Oosten willen... maar dat Israël wel gestraft moet worden voor het doden van Hamas-leider Haniye. Hij werd vorige week in Teheran vermoord. Iran en Hamas zeggen dat Israël hierachter zit en willen wraak nemen. Iran wil dus niet zo'n heftige aanval doen dat er een oorlog uitgelokt kan worden. Maar alsnog blijft het allemaal best spannend, zegt correspondent Desi Moore. Heel gevaarlijk spel, want al zou de intentie zijn een afgewogen... Aanval eh, of een gecalculeerde aanval uit te voeren. Dan nog kan er alles misgaan. Israël heeft de aanval op hamas Haniën overigens niet opgeëist, maar zegt wel dat ze voorbereid zijn op een Iraanse aanval. In Australië vrezen ze voor terreuraanvallen en dus is het dreigniveau verhoogd. Komt vooral omdat er meer Australiërs zijn dan voorheen met extreme denkbeelden. Meer inwoners geloven bijvoorbeeld in complottheorieën en moeten niets hebben van de overheid, legt de premier uit. The advice that we've received is that more Australians are embracing a more diverse range of extreme ideologies. And it is our responsibility to be vigilant. Er gaat meer preventief gefouilleerd worden en ook zal er politie meer zichtbaar zijn op straat de komende tijd. Hardrijders lopen deze week extra kans op een boete vanwege een Europese flitsmarathon. Tot en met zondag wordt er in de landen extra gecontroleerd op snelheid, ook in Nederland. Het doel is om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. De schoonspringer Else Praastrink is begonnen aan de kwalificatie voor de halve finale. Meedoen aan de Olympische Spelen is voor de Eindhovense van 20 een droom die uitkomt, vertelde ze eerder. Nou ja, het is natuurlijk als van jongste vanaf is dat voor schoonspringen in ieder geval het ultieme doel om te bereiken. Het is gewoon echt super vet dat het is klik naar al het werk dat je ervoor doet. Om daadwerkelijk er ook te komen. Ze moet nog een paar sprongen en dan weten we of ze deze middag in de halve finale staat. Horderloper Nick Smit heeft al wel te horen gekregen dat hij door is naar de halve finale van de 400 meter. Hij rende zijn beste tijd van het seizoen en eindigde als zesde. Krijg je nog het weer? Mix van zon en wolken. Er waait een briefje uit het zuiden waarmee warme lucht onze kant op komt. Het wordt zo'n 21 graden aan de kust tot 23 graden in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg te melden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. We luisteren naar uh, Julian Lennon. Hé. Hey, Ken je hem ik nog? Ik hoor niks. Nou, hij is nu. Hij is ik, hoor, nu uh, ik hoor heel weinig. Ja, nee, maar de muziek is afgelopen. Hoor, uh, hoor jij wat? Ik hoor wel wat. ja. Oh, met stoer Ja, er je uit. moet hem wel je dingetje erin doen. Maar we, we luisteren naar uh, Julian Lennon. We gaan het... Uh, zes minuten over, elf. We gaan het tweede uur van... Ja. Goedemorgen, Stamford in. En we nog, uh, bij ons zit nog steeds... Uh, bij het Los we gaan nog even wat verder praten. We hadden het dus net over de zwemlessen. Ja. Uh, goed initiatief van de gemeente, denk ik. En, Zeker. Uh, uh, ja, uh, is natuurlijk heeft. Meer is de portefeuille dan alleen, uh, uh, zeg maar... Uh, ja, niet zwemmen, maar uh, sport, uh, sportbeleid. Sport. Sportbeleid, ja. doe je je je sport, jeugd. Uh, want ook onder andere de afsluiting Halterstraat... zit in jouw uh, portefeuille. Ja. Um, nou, Er zijn die palen gekomen... In, in het begin van de Halterstraat en bij de Pakveldstraat. Klopt. Um, daar komen dus, die palen gaan straks naar de grond komen. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou ja, in principe is het uh, zeggen, wat in de grond gelegd moest worden... dat is nu klaar. Ja. Het is nu wachten tot het technisch op elkaar aangesloten wordt. Uh, er uh, nou ja, uh, zit ook in een intercom en ja. uh, camera's op... en dan komt uh, kentekenherkenning. Dus dat ja. moet allemaal met elkaar communiceren. Uh -huh. Daar zijn ze nu achter de schermen mee uh, bezig. En dan uh, verwacht ik uh, volgende week uh, dat er een... Uh, Onafhankelijke technische toets gaat plaatsvinden. Uh -huh. ja, en dan wordt het vrijgegeven. Okay. Dus ik hoop zo rond uh, eind volgende week dat het in uh, gebruik genomen dus kan worden. Is, uh, zitten we half augustus, hebben we nog een deel van, van het hoogseizoen, uh, gaan we er nog uh, wat van merken. En de komende jaren. En de komende jaren. En, de komende ja. Ja. en er wordt natuurlijk goed rekening gehouden met uh, de hulpdiensten die er makkelijk doorheen kunnen. Zeker. Uh, taxis mogen daar nog rijden, hè, geloof ik. Uh, Zandvoortse, de taxis, Zandvoortse, nu, ja. Zandvoortse taxis, Zandvoortse ja. taxis, inderdaad. Ja. En, uh, nou ja, uh, fatbikes, we hadden het er net over, Ger. Wij, ja. sta, wij zaten gisteren even in de straat, even een drankje te doen. We hebben er een paar niet rijden, dat we dachten van nou, als er een klein kind verderop loopt... die helemaal niet verwacht vonden... want hij reed hard, zeg. Hij reed hard, he? Niet normaal. Uh, ja, we kunnen meteen vragen eigenlijk aan last. Wordt daar niet op gehandhaafd? Op, op fatbikes die zo hard rijden. Nou ja... Uh, uh, ja, fietsen, fietsen zijn toegestaan, het... he? Dat is gewoon het punt, maar fiets is toegestaan, maar het is natuurlijk een heel maatschappelijk... landelijk probleem ja. dat we zien met die fatbikes. Er was uh, vanochtend, zat ik het nieuws te luisteren... er was ook een item uh, ja, weer... de politie heeft gezegd, minimaal 16 jaar... Dat, ja, dat ja. ze naar een leeftijdsgrens uh, willen. Ja. Uh, er zijn een aantal gemeentes die een aantal maanden geleden... ook een, een petitie ondertekend uh, ja, hebben. Ja, ja. Wat wij als Zandvoort ook mede ondertekend hebben... Uh -huh. Het Rijk, he, eigenlijk de Tweede Kamer, moet hier gewoon regelgeving op gaan ja. maken. En zolang die er niet op is, kan je wel op de snelheid handhaven. Uh -huh. Dat is gewoon. Uh, maar op het gebruik van een vetbike door jongeren, kan, kan nu niet op gehandhaafd worden. Nee. Er zijn, zijn gewoon geen regels. Voor. Ja, want nee. zijn te gasten, eigenlijk in de halvespijt, ja. ja, als dat ook op borden staat. Maar ja, sommige trekkers zijn er niet zo heel veel van aan. En uh, rezen door die, die Halterstraat heen. Ja. Maar het nou, verbieden van fietsen was gewoon niet mogelijk. Hè? Dat was, uh, uh, dat was nee, eerst een, wel het plan. Uh, he? maar... ja, nou, de gemeenteraad heeft een motie aangenomen in uh, uh, meerderheid. Met het verzoek om ja. uh, de fiets te verbieden. Dat is helemaal nagezocht. Verkeerstechnisch nagekeken. Een politieverkeerskundige heeft er naar gekeken En die heeft gezegd... Nee, volgens de regels kan dat uh, okay. uh, niet. Uh, en de fiets is te gast. En je hoopt eigenlijk, hè, want ik heb ook uh, to toerisme en ja. economie in mijn portefeuille. Je hoopt eigenlijk dat die haltestraat tijdens de zomerafsluiting zo druk is. Ja. Dat er zoveel mensen lopen, ja, dat je gewoon niet kan fietsen. Nee, ja. Het lastige is, is dat... dat Yes, nou ja Zoals gisteren wel, mooi, mooi weer, maar geen topdag. Dat ja. er wel mensen lopen, maar dat er gewoon ruimte is om te fietsen. Ja, nou, ja. Dat, dat, dat moet goed gaan. Hè? Als je en normaal dat fietst. Dat uh, zie je, uh, als je gewoon normaal fietst en ja, een ja, snelheid uh, ja. uh, fietst, gaat dat goed. Ja, ja. Uh, als je opgevoerde vetbikes ja, ja, wow. of, of met scooters, want dat is een beetje vergelijkbaar doorheen. Dat mag. Uh, een, een scooter, Goed, scooter mag er niet doorheen. een uh, vetbike ja, nee. is eigenlijk een beetje ja. grijs gebied. Dus wow. nogmaals, daar moet gewoon echt landelijke Absoluut, regelgeving Absoluut. voor komen. Nee, maar mijn, ja, dat, ja, dat is, dat is pas uh, uh, uh, uh, na vijf wordt het pas afgesloten. En, ja. en daarvoor, weet je wel, de, de drukke uh, uh, tijden dat mensen gaan, gaan boodschappen doen, en, en, nou, enzovoort, enzovoort. Is, is het, het grootste probleem, naar mijn mening... is die, al die, die borden die op straat staan, op de stoep, waar je niet door kan. De, je bedoelt de de, de, de, reclame, de, de, de uitingen De, de reclame-uitingen. Ja, gaan, reclame gaan we zo ja. nog even over praten, ja. want ik heb nog één vraag... over die, die afsluiting Halterstraat. Als ik, ik, ik fiets zelf ook, regelmatig door de Halterstraat. Ja. Want ik ik woon daar ook. Ja, je moet naar huis. Ja. Ja, je moet naar huis. <laughs> en, maar als je van het van van Raadhuisplein komt... Heb je eigenlijk als fietser geen mogelijkheid. om, om lang, uh, Ook als er auto's rijden. Dan moet je gewoon over de stoep. Heb je, dat nee, als je moet achter de auto. Uh... Nee, je moet dus met elkaar communiceren. Dat is ook oh. een beetje het doel. Je moet met elkaar communiceren. Hoe gaan we hier doorheen? En je ziet nu al. Dus dan moet ik hem eerst even bellen. Van, uh, <lacht> ga, jij, ga jij eerst of Nee, nee maar door middel van oogcontact. Ik fietser ook. Ja, uh, oh, ja ik, zie je gewoon. ik weet het. Ik weet het maar... En je ziet nu al. Uh, want ik. Ik krijg best wel veel mensen in Zandvoort die, die zeggen: snelheid in die haltestraat is er nu echt uit. Waar ook zorgen zat in de, de snelheid uh -huh, die de auto, auto's ja. in de haltestraat hadden door die twee paaltjes. Ja, en ja. het fysiek te versmallen, zie je dat ontzettend de snelheid ja. uit die Halterstraat. Dan, dan zien ze eigenlijk al dat ze in, in een half voetgangersgebied uh, ja. Ja, komen. Ja, ja. Ja, ja, ja, inderdaad. Dat is ja. wat je wil. Ja. Nee, begrijp ik. Het begrijp ik. Ja. Nou, kan alleen maar beter worden en uh, dat zal ongetwijfeld het geval zijn. Uh, nou, jij had de vraag over de reclameuitingen uh, op straat. Want het reclamebeleid in Zandvoort, dat komt in september hè, in de, ja, in de in, gemeenteraad. Dat staan volgens uh, mij. Commissie in de gemeenteraad, in de ja. zeker. inderdaad, die ja. half september weer opstart of zo. Zoiets. Ja. Uh, reclamebeleid, kun je er iets over zeggen wat jullie daarmee willen? Ja, nou ja, het is ook een van de speerpunten uit het coalitieprogramma. Uh, het verbeteren van de uitstraling en de kwaliteit van de openbare... Uh, ruimte. ruimte en ja. reclamebeleid, oftewel wat mag qua uitstallingen, wat mag qua terrassen en wat mag qua gevo-reclame. Mm -hmm. uh, dat is waar we nu als, uh, als college uh, regels op gesteld ja. uh, hebben. We hebben nu in Zandvoort niks. We hebben twee algemene regeltjes in de APV die wat over doorgang uh, mm -hmm. zeggen... Maar verder ja, zijn er geen uh, uh, regels. Um, en, en nu gaan we naar een beleid toe... waar we toch als gemeente... Ja, toch wat strikter op regeltjes gaan zitten. Wat mag wel, wat uh -huh. mag niet? Als jij een winkel hebt, tot hoever mag jij iets op, op, op, de, op de, de stoep, stoep zetten? Ja, ja, ja. Hoeveel, hoeveel meter moet er blijven voor doorgang... Van, van mensen, van rolstoelen, maar ook kleurstellingen. Ja. Uh, um, en, maar ook gewoon groottes. Hoe, hoe groot mag een, uh, een, een gevelbord zijn? En ja, hoe groot ja. mag een vlag? En ja. hoeveel sandwichborden als ik een, als, als ik een restaurant heb? Hoeveel menuborden mag ik voor mijn tent zetten? Ja, ja, ja, zijn dat ja. er zes? Ja. Of zijn dat er twee? Ja, ja. Uh, dus we, we, we gaan als. Liberaal vind ik het wat lastig om regels te stellen. Mm -hmm. hè? Want ik mm -hmm. vind dat mensen... Nee, maar als je het helemaal vrij laat... Dan... Maar je ziet ja. toch in Zandvoort, jammer genoeg... Uh, ja. dat de ondernemers, en ik snap het uh, wel... heel erg naar hun eigen toko kijken... Ja, en ja. niet iets breder... En dat we toch in de gesprekken met elkaar er wat moeilijker uitkomen. Uh, nou, dat betekent dat we als, als gemeente toch onze verantwoordelijkheid moeten pakken. En toch iets van regels moeten gaan stellen. Maar, dit mag wel en dit mag niet. Houdt het dan in dat bijvoorbeeld uh, in de Kerkstraat de Bode... die heeft gewoon een hele straat uh, uh, tot zijn beschikking... om uh, al die uh, dingen uit te stallen. Uh, wordt daar wat, dan ook wat aan gedaan? Nou ja, niet om het voorbeeld in te gaan... maar de, de Bode heeft natuurlijk meer erop op panden. Mm -hmm. dus, uh, maar voor ieder pand komen gewoon regels. Tot hoever mag ik uitstallingen doen? En wat dat ook is. Of dat de bode of de kruid. Wat, mm -hmm. of, nee, dat maakt niet of, uit. Of die, de, de kik. Uh, dus daar komen gewoon regels voor. Tot hoever mag ik uitstallen? En hoe moet dat vormgegeven uh, worden? Wat voor uh, uh, uh, reclame mag ik uh, uh, hebben. Hoe groot mag dat zijn? Ja. Hoe, hoe lang, breedte? Mm -hmm. Noem maar op. Maar, maar dat zijn, soort maar, regels gaan we allemaal stellen. Maar zijn er nu ambtenaren die al kijken wat er, nu, wat er nu gebeurt? Bijvoorbeeld bij Kik, waar die de, de straat in de, in de Alte de stoep helemaal gebruikt. Of het opvoer was dat Ger Zijn er ambtenaren die, die nu al kijken van hoe het nu gaat en wat het eventueel zou moeten worden? Nou, niet alleen ambtenaren, maar nou ja. ook deze wethouder gaat geregeld het raadhuis uit. Om gewoon door Zandvoort nee, heen te gaan ik, ja. Ja. Uh, en te kijken uh, wat. Uh, Bellen niet zou kunnen. Uh, nou, toch, toch heel plat gezegd wat ik mooi vind en wat ik niet ja. mooi vind. Ja. Ja. Dat schrijf ik allemaal op. En, dan, en, en uh... dat hebben we nu in een beleidsplan geschreven. Oh, okay. Daar gaan we het dus met de gemeenteraad over hebben. Want het gaat er niet om wat de wethouder nee, vindt. Nee, nee, vind. nee, nee. Hmm. Het gaat erom wat Zandvoort vindt. Uiteindelijk ja. beslist de gemeenteraad natuurlijk. En de gemeenteraad beslist. We hebben van tevoren met ondernemers. Lange zandvoort, want het gaat om ondernemers ja, voornamelijk. Wel, dus we ja. hebben met de ondernemers aan participatie gedaan. Dus we hebben juist met een werkgroep van hun gezeten. Wat wil de gemeente? Wat willen de ondernemers? En hoe kunnen we daar een gezamenlijkheid in ja. vinden? Nou, dus dit is een gezamenlijk stuk waarin geparticipeerd is, wat nu naar de gemeenteraad gaat. Nou, die mogen ook nog hun, hun zegje erover doen. Ja. En dat betekent dat als dit beleidstuk wordt vastgesteld, er uiteindelijk een. Verordening, want dat moet we allemaal weer naar aha, regeltjes vertaald aha. worden... en voor een, een reclameverordening uh, uh, uh, in zo'n antwoord komt. Ja, oké. Okay, ja, nou, ik, ik, ik, als voorbeeld, ik, ik ga al jaren naar een, een plaatsje in Spanje. Daar is het verboden om reclame te maken. Behalve, uh, je mag zeggen hoe je winkel heet, boven En dat is het. En dat geeft zo'n prettige uitstraling. Dat is zoveel rust, dat... Uh, ja, ja, maar ik, ik, de andere kant is... ik was van de week in Noordwijk... en als je de, de boulevard overrijdt... dan, dan kom je bij het plein... Ja. Uh, waar het reuzenrad nu ook staat... die wij trouwens niet hebben, maar daar hebben we het straks over. <laughs> um, uh, en, en dan heb je dat winkelstraatje daar. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Dat was een ja. druk zeg. En daar, staan, daar staat gewoon alle, alles op straat. Ja. Maar mensen vinden het kennelijk wel leuk eigenlijk ja. ook. Nou ja, het komt natuurlijk een beetje uit Spanje. Een, ja, een, denk uh, het ja. De, de, de, de toeristensteden... Ja. In, in, ...in Spanje... ...die staan überhaupt vol met, uh, ja. met, met, met troep. Nee, maar het zou wel goed zijn... ...als er ook overleg wordt... Maar ...dat, dat zou ongetwijfeld gebeuren met ondernemers... Hè, ...dat ze niet te strak worden gehouden, waarschijnlijk. Ja, maar dat is wat ik zei net, hè. Ja, we hebben tuurlijk, ja. aan ja. de voorkant ja. met de ondernemers gezeten ja. Ja. en gekeken, want die hebben ook be behoefte aan, die zien ook tuurlijk, tuurlijk. naast hun pand dingen gebeuren ja. Ja. waarvan we zeggen, willen we dit nou met z'n ja. ja. allen? Ja. Dus we hebben gezamenlijk dit ja. plan gemaakt. Ja. Ja. Oké, okay, nou last, hartstikke bedankt, het is nu reces, dus eigenlijk zou je op vakantie moeten, denk ik, of niet? of? Maar je bent ook local uh, burgemeester. Ja, ja. En als je wethouder toerisme en economie ja, in een is toeristisch het, uh, dorp bent. Raar als je zes weken ja. in de uh, zomer er niet bent. Ja. Dat ben ik <laughs> met je hey, Mag je hartelijk danken? Een heel goed weekend. En, uh, ja, misschien ga je nog iets voor de reddingbrigade doen. Ik ga vanmiddag wel even naar het strand. Ja. Nou, heel, geniet, geniet ervan. Geniet ervan. Dank je ja. ja. wel. Dankjewel. Dankjewel, heren. Bedankt. Goed, uh, nou ja, dat was een. Uh, uh, ja, welk nummertje was dit? Uh, Kamal Safa. van, ja, uh, van het, uh, het, het hele oude. Uh, hoe heet shorts. het De Shorts. Ja, ja en er is nog iets te vertellen over de Shorts. Dat had jij gezegd, de drummer of zo, dat was een zandvoerder. Ja, de drummer is Peter Bezenmeek, die komt ook uit Sanskrook. Uh, Mele, ja. Nou, ja. ja, ja. En toen ze dit nummer opgenomen hebben, waren ze elf jaar. Ja, de echt waar? Ja, dat klopt. Ja, ja. En van het geld wat ze verdiend hebben, uh, Hans, hoe oh, heet hij ook weer? Hans, nog wat. Die, uh, die heeft uh, een, een, een studio gekocht in Baanbrugge. Echt waar? De Vendel Sound Studio. En het is een hele uh, uh, ja, een studio waar vroeger heel veel uh, uh, hits zijn opgenomen. Nou, want dit was wel een grote hit. Iedereen ja, dit was mee, een bizarre hoor, maar... grote hit. Inmiddels is het bij ons aangeschoven. Duco Boukers, welkom uh, Duco, jij bent van Sportservice Turismus uh, Stamford, hè? Ja, klopt, en, uh, goedemorgen. Goedemorgen, en, uh, ja, jullie werken samen met, uh, met Pluspunt, het Jongerenwerk Pluspunt. Ja. En jullie hebben een heel programma in elkaar gedraaid voor uh, jongeren, hè? Dat is een enorm programma, want we hebben het uh, Luxo 2024. Ja. Uh, dat is een hoop werk geweest, waarschijnlijk. Ja, dat is een hoop werk geweest. Dit is nu jaar vier uit mijn hoofd ja, dat he? we dit programma opzetten. En elk jaar proberen we het programma. Nou, een upgra te upgraden, ja. te fine-tunen. En uh, nou, dat is uh, naar eigen zeggen is dat wederom uh, gelukt. Dus het is een, inderdaad een heel vol programma... waarbij we elke dag van de zomervakantie, door de weeks... Ja. Uh, en heel soms dan in het weekend uh, wat aanbieden voor de jeugd. Ja, zien jullie ook dat de belangstelling steeds groter wordt? Ja, dat, uh, dat ja. zeker. En ik denk dat het ook een beetje gepaard gaat met uh, nou, de inflatie... Uh, veel kinderen die ik zie en spreek in Zandvoort, uh, er zijn er heel veel die niet meer op vakantie gaan. Ja. Uh, het is niet meer zo vanzelfsprekend als, nou wat zal het zijn, tien jaar geleden. Ja, ja. En uh, ik denk dat het daarom heel erg mooi is dat we zo'n programma kunnen aanbieden. Dat we uh, eigenlijk ieder kind een hele leuke zon ja. vakantie kunnen geven. Of ze nou weggaan of niet. Ja, het, het, het komt eigenlijk voort uit recreatie. Dat was toch vroeger natuurlijk. Daar heb je waarschijnlijk zelf ook wel meegedaan. Mm, nee. Ja. Er zijn natuurlijk ook hoop standvoerders die mee gedaan hebben. Dat is toen een tijdje niet, helemaal niet geweest. En jullie zijn eigenlijk in het gat een beetje gedoken. Hè? Kun je dat ja, zeggen? Ja, inderdaad. En in, nou ja, in combinatie dan met Pluspunt uh, versterken we elkaar. Uh -huh. uh, wij zorgen eigenlijk voor het stukje sport en bewegen. Uh -huh. En uh, hun doen eigenlijk het stukje ja, de creatieve activiteiten... Waarbij ze ook uh, kooklessen doen, of uh, ze gaan voor mij nog een dag naar een pretpark. Mm -hmm. Dus het is echt een breed scala van allemaal verschillende activiteiten. Ja, top. Ja. Want het is eigenlijk uh, van 21 juli, dus al een tijdje bezig natuurlijk. Ja, we nu naar, even naar kijken, zijn nu, nu twee weken op zitten. En, nu. En, tot en met 1 september. Ja, uh, dan zitten we na de Grand Prix zelfs. Mm -hmm. en, en vlak voor de einde schoolvakantie dan hebben, het begint weer 3 september, geloof ik. Uh, ja, de, de eerste week van september uh, gaan ze weer beginnen. Ja. Nou, ik heb hier de lijst voor me, maar er is enorm veel te doen. Hè. Het is. Uh, uh, ik, ik noem het nog een paar dingen, we gaan niet alles uh, nee. uh, noemen, maar. Uh, uh, uh, bezig. Bijvoorbeeld, morgen is er een circusfeest in Caprera. Uh, tussen 1 en 5, daar kun je net gezien heen, inclusief busvervoer. Ja. Uh, ja, dat moet toch allemaal ge georganiseerd worden? Ja, nou, bus, dat is iets en, uh, wat, wat pluspunt echt onwijs uh, ja, goed kan. Die hebben gewoon een echt een breed netwerk ja. en. Nou, je ziet ook dat ze onwijs veel dingen voor ouderen organiseren. En ik denk dat het ja. onwijs waardevol is. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar, de, naar dit programma en naar de jongere werkers. Ja, datzelfde doen zij eigenlijk voor de jeugd. En ja. als je ziet, zeg maar, wat ze daar allemaal doen voor de jeugd. En wat er allemaal mogelijk is. Ook qua vervoer en dergelijke. Alles is eigenlijk geregeld. Dat is een hele hoop de... werk ook. Dat is een hele hoop werk. Dus uh, pet je af ook. Ja, absoluut want het, jij zegt voor zijn oudere betrokken worden er ook uh, regelmatig dingen georganiseerd. Ja, nou, nou in het algemeen. Hè? Ja, dus, uh, praktijk, ik weet dat ja, ja, ja, ja. bijvoorbeeld ja. Uh, op jaarbaas volgens mij ook wat twee uitjes heeft, uh -huh. uh, waarbij ze volgens mij echt wel met een bus naar een bepaalde plek in Nederland of om het zelfs buiten Nederland okay. gaan. Uh. Ja, en dat, ja, dat is toch gewoon onwijs mooi dat ook ja. voor eigenlijk elke bijna leeftijdsgroep. Zeker gewoon nou, We hebben iets te natuurlijk een uh, zeer actieve. Uh, seniorenvereniging ook is het antwoord. Absoluut, uh, 700 leden. Ja, 700 leden. Ja, dat is een hoop. Organiseer ook een hoop uh, ja, ja, dingen. Ja, ja. Dus dat nou ja, het kan alleen, elkaar alleen maar versterken. Dus dat is een goede zaak natuurlijk. Waar staat Lussoe voor? Dat is een grappige vraag. Lussoe is uh, een beetje straattaal. Ja. En Lussoe betekent eigenlijk een beetje gek doen, gek gaan. Ja. En dat is een, uh, een term die onder de jeugd vaak wordt gebruikt. Van uh, kom, we gaan even helemaal Lussoe. En, uh, ik het niet uh. Het is nee, een nee, hele. Nee. Een, uh, ja, ik ben wat jonger, ik ben een paar ja. maanden jonger. En uh, zodoende bedachten we: van, we moeten een leuke, pakkende naam hebben. En ja. uh, die, ja, die naam hebben we een jaartje of vier bedacht. En nou, het is eigenlijk een beetje een begrip geworden: dat we elk jaar met de zomer de term loeswe erin gooien. Dus mensen associëren loeswe met de zomer. Dus ja. uh, het heeft wel echt wel gewerkt. Wat grappig. Ja. Wat grappig. Nou, ik zie hier sportvolleybal uh, voor 8 augustus. Uh, 8 augustus ook uh, nee, nee, 15 augustus sportatletiek. Uh, en, en ja, zo gaat het maar doen. Maar bijvoorbeeld dat, dat, dat sub. Hè, ik noem maar eens wat te noemen. Op 21 augustus is dat dan allemaal gratis ook, of niet? Alles is gratis. Alles is gratis. Alles is gratis. Waarom? Omdat we het nogmaals uh, toegankelijk willen houden ja, voor ja, ja, iedereen. Ja. Uh, en zo zorgen we ervoor dat ja, echt iedereen uh, mee kan doen. Uh, en dat bijvoorbeeld uh, nou, dingen zoals uh, kosten. Ja. Dat dat uiteindelijk gewoon geen issue is. Nee, nee maar goed, uh, ik neem aan dat de gemeente daar ook uh, uh, aan ja. bijdraagt. Ja, en, nou he? ja, ja nou, wij hebben als het ware gewoon een potje. En wij proberen daarvan in combinatie dus met ja. pluspunt uh, uh, kosten voor dat soort dingen te, te delen en te verdelen. En dat maakt het uiteindelijk toegankelijk dat we ja, hele mooie dingen kunnen opzetten. Ja, want, nou. want het huren van een bus bijvoorbeeld... ja dat, dat, dat, dat, dan ga je al naar de 150 euro, ik noem maar wat. Maar, uh... ik, ik bedoel maar. Ja, ja en dat, ja. dat kan natuurlijk oplopen helemaal. Ja. Ja, uh... Dus de, niet alles is gratis? Want uh, zwemmen bijvoorbeeld in uh, Center Parks kost 5 euro. Ja, klopt. Uh, is dat zo? Oh. Uh, ja. En mocht het financieel niet haalbaar zijn, uh, dan kun, kunnen ze contact opnemen. Hè? Ja, uh. absoluut. Ja, Er zijn natuurlijk ook bepaalde dingen. Ze gaan ook nog een dag naar Walibi. Nou, ik weet okay. niet of jullie dat weten, maar een dagje op het Dat is niet gingen. Nou, dat 50, dat, 50, dat 50 gaat nergens. 50 euro, euro. Heet, dat gaat okay. voor mij eens één keer atje nu. 40 euro, ja. uh, nou ja, dan moet je nog ernaartoe, je moet ja. nog een hapje eten. Een hapje eten, er is een onderdeel ook Het is echt gewoon, een ja. Ja. Ja. weinig ja. Ja. Ja. met te betalen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. En hetzelfde geldt ja, voor een dagje zwemmen bij Centerparks. Ik weet nog in mijn beleving, vroeger kon ik voor een eurotje of vijf of zeven, ja. kon ik ja. een hele dag daar zwemmen. Ja. En ik hoorde nu laatst een verhaal van iemand, aan, van Maar gaat het al richting ook de 20 euro. Ja, je meent het. Ja, met alle respect, het is niet een heel groot zwembad. Maar, ja. Ja, maar het moet, ja, voor Zandvoort dus moet het ja. toch ook voor kinderen toegankelijk ja. zijn ja, om lekker een eens. dagje te gaan zwemmen. Ja. Ja, maar voor alle activiteiten hebben we natuurlijk ook mensen die erbij moeten zijn. Hè? Die het organiseren ja. en in de gaten houden. Ja. Zijn er genoeg vrijwilligers beschikbaar? Ja, wij zelf uh, qua sportactiviteiten uh, zijn uh, soms uh, ook met z'n tweeën. Om ah. uh, gewoon inderdaad bepaalde uh, ja, activiteiten in goede banen te hmm. leiden. En op het moment dat we bijvoorbeeld, nou, ik praat even voor Pluspunt, naar een pretpark gaan. Ja, dan kun je je natuurlijk voorstellen dat daar heel veel kinderen ja. op afkomen. Ja, uiteraard. Ja, dan ja. hebben ze dus voldoende mankracht ook om het allemaal een goede oh, baan okay, te krijgen. Oké, dat wel, ja. ja zo, zo, zo, zo. Hey, 12 augustus zijn er zomervibes. Uh, de locatie is Curidex. Uh, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, op de locatie zeg maar, van uh, waar de, de kinderen van Oekraïne verblijven, in Zandvoort, ja. uh, organiseren wij ook uh, activiteiten. Want waarom? Want we merken dat uh, de Oekraïense kinderen en de Zandvoortse kinderen elkaar toch weinig opzoeken. Mm -hmm. En wij proberen door middel van uh, zo'n activiteit de verbinding te maken tussen de Oekraïense okay. kinderen en dat de Zandvoortse goed. kinderen. Ja. Waarbij we dus een activiteit daar aanbieden. Mm. Afgelopen maandag hebben we met het hele warme weer een wateractiviteit georganiseerd met een soort van waterbaan waar ze overheen kunnen glijden. Dus dat was onwijs leuk. En daar kwamen dus ook uiteindelijk wat Zandvoortse kinderen op af. In de hoop dat ze elkaar buiten school om en dergelijke wat meer gaan opzoeken. ja. Ja. ja. Goed, leuk, hoor. Hoor. ja. Nou ja goed, het programma is te zien op... For denk ik hè? ook. ons.office.com. Uh... Ja. Uh, ja, en inschrijven kan uh, dat kan nog steeds. En dat kan via Want voor alles voor... moet ingeschreven worden. Ja, het liefst wel. Liefst wel, hè? Dat je uh, weet wel waarom? Omdat vond. we dan echt een beetje kunnen monitoren ja, uh, wie er komt. Ja. Uh, nogmaals, er zijn geen kosten aan verbo uh, verbonden. Ja. En eigenlijk wat leuk is dat we ook echt in thema's werken dit jaar. Ten opzichte van een jaar geleden. Zoals van dit jaar, uh, omtrent Olympische Spelen, mm -hmm. hebben we dingen als nou, je, atletiek, volleybal, dat ja, soort zaken, ja, ja. bij toegevoegd. Leuk hoor. Uh, om echt in thema's te werken. Ja. Uh, en dan zie je dat er ook per activiteit, net als je eens wat andere kinderen op afkomen, en dan weten de kinderen ook wat meer waar ze aan toe zijn. Ja, ja. Top hoor, mooi. Goed, hoor. Nou, ik, euh, ja, want het is er dus al uh, anderhalve week bezig, denk ik, zo'n beetje nu. Hè? Ja, ja. Absoluut, ja. Nou, en, uh, Vanaf 31 juli is het ja, begonnen. Vanaf 21 juli, ja. En uh, het loopt goed en de belangstelling is uh, voldoende, toch? Ja, zeker. En, uh, nou, we doen het, uh, en dat is echt iets wat we de afgelopen jaren ook hebben ervaren. Dat het zowel in Noord uh, goed aanslaat, maar ook hier uh, op het schoolplein van de Oranje nassau school dan zijn we een keertje ja. zichtbaar als organisatie in Zuid en in ja, Noord. Ja, nou, dat is mooi. En uh, nou, dat, is, dat is fijn dat er op verschillende plekken Tuurlijk. dan in Zandvoort ja. uh, je aanbod is. Ja. Absoluut. Nou, Duco, mag ik je hartelijk danken voor de uitleg. graag ja, uh, gedaan. We dan. hopen maar dat er een hoop kinderen nog gebruik van uh, zullen maken en willen maken. En heel veel plezier hebben. Zeg maar. En heel veel plezier sowieso. Ook met de watergevechten zijn we ja. Dat heb ik gezien. Ah, <laughs> Doe je er ook in niet? <laughs> ja, die maar, weet, hey, die dat weet. Dat is precies. <laughs> Tussen 6 en 12 jaar. Oh. Ja, misschien is het oh, ja. voor jou of niet. Maar bedankt en ik wens je nog een heel goed weekend. Hetzelfde. En, uh, heel en, veel ja, succes. Tot binnenkort yes. wellicht. Hartelijk dank. Hartstikke bedankt. We gaan weer aan de muziek. We gaan weer aan de muziek. We're on a summer holiday No more worries for me or you Or a week or two We're going where the sun shines brightly We're going where the sea is blue We've seen it in the movies Now let's see if it's true Everybody has a summer holiday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 Goed, nou, dit was wel een heel oud nummer. Eh? Ja, dat is van uh, Cliff Richard. Toen de, de Shadows. Ja, Summer Holiday. een idee. Een lekker ja. nummertje. En, uh, ik, vond het, ik was er altijd wel fan van, uh, van uh, Cliff Richard. Ja, maar er werd in het, in het verleden bij de goede muziek gemaakt. Hè? Toch? Ja, dat is zeker waar. Goed, nou, daar zijn we het wel over eens, gelukkig. Dat weten we. Ja, we, gaan, we, hebben, uh, het, we hebben het allemaal meegemaakt. Absoluut, we hebben het allemaal meegemaakt. We, we gaan uh, door met uh, uh, het uh, uh, Songvolts Race Festival. Gaan we over praten? Juist. Met uh, Sander ten Borst. Goedemorgen Sander. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, welkom in de uitzending. Uh, goed, uh, we gaan praten over uh, de uh, San Rays Festival... dat uh, op, precies over een week wordt geopend, hè? Op 9 augustus. Dan heb ja, ik het klopt. goed, dan heb ik het goed. Oké, okay, uh, nou, op 9 augustus staat er nog geen... Uh, uh, ja, daar begin ik maar even mee. Uh, dat zul je waarschijnlijk niet verbazen. Nog geen reuzenrat. Dat klopt, hè? Nee, dat klopt. Dat is heel erg jammer en ja. echt uh, ook... Ook heel verdrietig. Ik vind het echt uh, heel spijtig. We hebben natuurlijk uh, begin dit jaar een overeenkomst gesloten over de komst van de reuzenrat. Nadat, ja. ja. nadat hij een jaar weg was geweest. En uh, heel blij de, ook dat de leverancier of de, de, de expertant zeg maar, uh, weer terug wou komen. En uh, ja, die vertelde dat hij een nieuwe reuzenrat had besteld. Dus um, die was in, in aanbouw. En ja, vlak voor een week voor plaatsing werd het wat stil. Want ik wou uh, kentekens uh, hebben ja. om op de boulevard te mogen rijden. En um, toen werd het wat stil. En uh, toen uh, op de, de dag dat die, of de, in de week dat die geplaatst zou worden, kwam het bericht dat uh, de fabrikant um, iets niet voor elkaar had gehad, waardoor de NVWA zeg maar um, niet uh, een, uh, de, de, de keuring kon afgeven of het razenummer, wat er dan bij zo'n reuze wordt. En um, uh, daardoor zijn ze onder op de stapel geraakt. Uh, bij de NVWA. Dan, dan duurt het gewoon weer zes tot acht weken voor dat je weer aan de buurt bent als iets ontbreekt. En daardoor is er een enorme verdraging ontstaan. Dus dat reuzenrad, dat staat nog bij de fabrikant. Ja, en het is niet mogelijk om dat alsnog hierheen te halen. Dat is gewoon onmogelijk. Nee, want die keuring gaat pas plaatsvinden op het moment dat het ergens in september is. Dus dat heeft dan geen zin meer. Tenminste niet voor het racefestival. Maar het was natuurlijk niet het enige reuzenrad in Nederland. Nee, we hebben direct gebeld... Ja. We zijn direct aan het uh, bellen gegaan en uh, met allerlei uh, expertanten tot ver in Duitsland. Maar nou ja, het, het is gewoon heel simpel. Als jij op dit moment de reuzenrad een maand lang stil hebt staan, dan heb je je bedrijfsvoering niet helemaal voor elkaar. Nou, we hadden Ik er niet, toch ja. eentje gevonden, maar um, ja, die heeft uh, toch gekozen om uh, niet naar Zandvoort te komen. Dat is heel spuitig van de week. Afgelopen week is er ook nog één voorbij gekomen. Ja, um, nee, het gaat gewoon niet lukken. Maar hadden jullie dus, daar een uh, contract mee afgesloten of niet? Ja, met, met, met Hendrik hebben wij een overeenkomst gesloten ja. ja. maar dan kan hij, dan neem ik aan dat je een no-show garantie hebt. Tenminste, dat je moet komen, ja. daar een boete tegenover staat bijvoorbeeld. Nee, ja. de, daar staat geen boete tegenover. Kijk, weet je, het is normaal gesproken zo deze overeenkomst sluit dat die, dat die komt. En daar is eigenlijk ook geen twijfel over mogelijk. Uh, alleen door uh, zeg maar overmacht uh, bij de bouw en uh, de keuring is dat gewoon uh, niet, niet goed gegaan. Ja, ja, dat is hartstikke vervuld. Ja, het, het, heeft, het heeft niet zoveel zin om daar om, zeg uh, juridisch uh, heel veel gedoe van te maken. Nee, hij heeft zijn um, hij heeft hij heeft zijn. Um, uh, uh, kijk, we hadden daar een prijsafspraak over. Ja, die gaat die, die wel betaald worden, dat is gewoon ja. wat er gebeurd is. Maar uit um, Reuzenrad heb ik er niet mee. Nee, dat klopt, nee. dat klopt. Maar ja, het rare is natuurlijk dat er in, in Noordwijk, en in Katwijk en Scheveningen, daar staan wel van die grote reuzen, reuzenraden. Ja. Ja. En, en dat, ja. is, dat is natuurlijk jammer. Hè? Ik bedoel, uh, ja. en we hebben natuurlijk een jaren tijd gehad om het te, te regelen. Uh, ja, sommige ja. mensen zullen zeggen van uh, ja, dat is toch een beetje een beetje amateuristisch. Dus ben je daarmee eens, of niet? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Uh, want uh, die wereld zit gewoon zo niet in elkaar. Hè. Uh, kijk, het, is, het zou heel dom zijn als je in mijn vrijheid hebt staan. En die van Katwijk, die is inmiddels uh, inderdaad wel afgebouwd daar zijn wij mee bezig geweest. Uh -huh. Maar uh, die uh, vroegen uh, zo'n grote som geld om in Zandvoort te gaan staan, in plaats van dat hij geld betaalt. Dat wij uh, die uh, niet kunnen. Uh, uh, okay. dat, dat, dat kunnen wij niet betalen. Nou, ik vind het een uh, mooi bruggetje, want uh, jullie hebben wel uh, voldoende uh, voldoende, maar het is een hoop geld. Bestaan. ...beschikbaar, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, dat, is, dat, dat klopt, maar dat zit in een andere soort regelingen. Dat is uh, op het moment dat uh, de markt geld inbrengt... ...dan kunnen we daar geld over tegenover zetten. Ja, ja. En in dit, geval, in dit geval brengt de markt geen geld in... Ja. ...maar kost de markt geld... ...en kunnen we daar geen geld tegenover zetten. Ja, want de, de, de gemeente had uh, 350.000 euro zeg maar, beschikbaar gesteld. Hè, om, uh, maar dus zouden jullie, jullie ook voor 350.000 euro moeten... Uh, uh, uh, regelen dingen. Klopt dat nou ah, nee, niet? Zou, dan zouden we meer dan een miljoen aan inkomsten moeten hebben. Ja. Dat zouden we daar... Uh, oh, je van een, ja, een derde regeling, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar, maar om, om, om het eens dus, uh, even positiever te draaien, te, draa uh, te, te draaien, wat, wat, uh, wat gaan jullie wel doen? Nou, um, en, en, en natuurlijk is het wat een groot gemis, maar uh, vanaf uh, komende week, uh, woensdag, uh, gaan de andere attracties wel opgebouwd worden. Um, er komt een familieafbaan te staan en weer een glazen doolhof en, uh, en uh, wat dingetjes. Uh, en uh, die, die staan, die gaan dus volgende week uh, gaan die, uh, gaan die open. En... Uh, en voor de rest uh, hebben wij uh, dat dan die week. En uh, natuurlijk, het hele centrum is natuurlijk mooi aangekleed. Vervolgens uh, hebben we gedurende de Formule 1 uh, een muziekprogramma in het centrum van uh, Zandvoort. En natuurlijk ook op, op het, uh, aan het water en uh, op het strand. Um, dus er gebeuren weer uh, heel veel dingen. En gedurende de Formule 1 uh, zal uh, er uh, um, en nog een, een aantal uh, activiteiten Zoals, um, um, um, er komt, een, een, er komt een, een deel waar we um, samen met Rijkswaterstaat, politie en van allerlei partijen een, een um, autobelevenis doen. Uh, daar staan mooie auto's, maar daar kan, worden ook remproeven gedaan en uh, er zijn show's en allerlei gekkigheid uh, die daar gaat plaatsvinden. Dus er gebeurt zeker wel wat um, en daar zijn we heel, uh, heel blij mee. En is dat allemaal gratis? Ja, dat onderdeel, daar wordt geen geld voor gevraagd. Nee, dat klopt. Ah. En de kinderenraadbaan staat natuurlijk, dat kost wel geld. Maar daar zitten weer mooie verbindenissen met andere partijen aan. Zodat je als je een kinderminuutje neemt, dan kun je gratis katten en dat soort gekkigheid. Dus nee, dus, ja, er gebeuren best wel wat dingetjes. Um, Sanders, we hebben een aantal maanden geleden gesproken over de mogelijkheid dat er schermen in het dorp zouden worden geplaatst. Livestream van het evenement, hè, van de, van de Formule 1 Race. Nou, toen heb je gezegd: ook dit jaar gaan we hier naar kijken. Het blijft echt een dure operatie. Wellicht dat de extra middelen dit mogelijk kunnen maken. Maar die schermen die komen er of niet. Nee, um, natuurlijk is er bij de horeca uh, op de terrassen uh, is de Formule 1 uh, te zien. Um, uh, een scherm op het Badhuisplein um, is helaas niet gelukt. Uh, um, uh, we hebben wel een, uh, een toestemming gekregen, maar daaraan mogen we geen commerciële dingen uh, verbinden. Um, dus wij kunnen niet uh, zeg maar, uh, daar uh, food en beverage omheen zetten of uh, eten en, en uh, drinken omheen zetten. En uh, er zijn nogal wat. Eisen aangesteld. Uh, ah. we, waar we nu wel mee bezig zijn is voor uh, Zandvoort Noord om daar een vergunning te krijgen om daar wel een uitzending te kunnen doen. Okay. Um, en um, dat, dat is nu nog in opbouw en uh, ik hoop dat dat in elk geval gaat lukken. Oké, okay. en over die muziek uh, zeg maar, in het weekend zelf. Nou ja, goed, uh, je, je weet het zelf dat uh, vorig jaar het uh, allemaal concentreerde in de Hotstraat tussen uh, begin van de Halterstraat en einde van de Halterstraat, zeg maar, met alle uh, uh, locaties van, van de horeca. ja Vasthuisplein, hè? He. Ja, het, het ja, goed, dat is de bedoeling natuurlijk. Maar toch concentreren is zich voornamelijk... Ja, ik woon daar zelf precies middenin. Uh, <laughs> dat ik, ik zag alleen maar mensen daar en uh, daar was geen doorkomen aan. Hoe, even, hoe pakken jullie dit nu aan? Uh, nee, en, en, en, en datzelfde beeld zal maar mijn beleving weer gaan ontstaan. Hè? De Alpenstaat is gewoon zwaar favoriet. Ja. Um, we hebben een mooi programma op het Gasthuisplein en uh, ook op de Raadhuisplein gebeurt weer wat. Um, maar ja, weet je wat het is? Men loopt gewoon toch naar zijn eigen uh, uh, stafgroeg en de, ja, ja. café en, en uh, ja, daar ga je staan en daar ontmoet je je vrienden. Ja. Uh, natuurlijk proberen wij er alles aan te doen om een loop te krijgen, maar het zal uh, bij mooi weer zeder, zeker weer wederom lekker druk worden en, uh, ja, ik draai op dit moment de Snake Week. Voor mij is dat een normaal beeld, hoor. Voor jullie ja, is dat misschien nee. wat nieuw. Maar voor mij is dat... Uh, ik, ik heb ook eerder het uh, TT Festival uh, gedaan. Uh -huh. Ja, voor mij is dat een normaal beeld. Dat mensen het gezellig hebben. En zolang ze het gezellig hebben, is het geen enkel probleem. Hè. Dan kun je dat nee, gewoon... dat is ook uh, waar. Is ook uh, waar. Uh, alleen, alleen het idee van de winkelstraat... Um, ja, dat is, dat is even weg. Ja. Um, het is niet zo dat uh, de, de zeg maar uh, makkelijk doorwaakbaar is. En daarom hebben wij uh, met signing een routing aangegeven... Even vanuit uh, de Stationstraat, Zwaluweestraat, waarbij we duidelijk aangeven, van yo, als je door het centrum heen wil lopen, uh, loop dan via deze route ja. en loop niet door de Haltestraat. En uh, nou, als je naar de Haltestraat gaat, heel erg goed. Dat vinden we ook prima. Uh, maar, maar verwacht niet dat je makkelijk vanuit het raadhuisplein uh, nee, nee, de uh, andere kant kan lopen. Sterker nog, ik kom me huis bijna niet uit, want ik moest echt uh, achterom omlopen. <laughs> ja, de achteromde deur de, achter, de, achter, de, komen, de optie dat maakt niet uit, want als ik, als ik uh, nee. twee stappen doe, dan heb ik ook een biertje man. maar goed, ja, dat ja, maakt... ja, dat en uh, je zou het bijvoorbeeld kunnen oplossen door een uh, hele goede act op het Gastheidsplein neer te zetten, bijvoorbeeld. Een, een, nee, een, nee, een, nee. Nee, daar, sta daar staat op zich een hartstikke goede programmering. Ja, vorig jaar hadden we ook een goede programmering. Maar je merkt gewoon ja, ja. Dat, uh, dat toch de Halterstraat ja. zwaar favoriet is. Dat, ja. Kijk, weet je, uh, vorig jaar ook op, uh, op het Raadhuisplein best wel een... Um, eh, we hebben de outsiders gestaan. Ja. En dat is best wel een, uh, een, uh, een beetje wat er toe doet. Ja, dat nou, wel, ja. die ik Die doet het toe doet. En dan zie je toch dat de, uh, yeah, dat, dat de Halterstraat zwaar favoriet blijft. Ja, dat is ook zo. Hoe is de samenwerking met de van ik aan u in vergelijking met bijvoorbeeld de eerste twee uh, of drie keer? Nee, nee, maar die is, al, die is eigenlijk altijd zo goed. Weet ja? je? We, kennen, we kennen elkaar, we, ja, kunnen, tuin, we kunnen elkaar ja. vinden. En ja, ja. Um, ja, ik, heb, ik heb daar uh, geen enkel probleem mee. Dat gaat natuurlijk ja. goed. En de, en, de ja. a, en de aankleding van het dorp, dat uh, worden jullie ook gedaan? Want ik zag dat, ook... dat doen we samen met hè? Die zandvoortmarketing zit bij ons in de, uh, in de vergunning. En ja, ja. Uh, die doen een deel, wij doen wat. En, uh, ja, ondernemers gaat, kunnen uh, zeg maar uh, een, uh, iets kopen hè, van 35 euro ja. met vlaggen en, en stickers. Ja, dat en dat is gesubsidieerd door het ja. innovatiefonds. En, ja. um, en uh, dat is hartstikke leuk. Um, en daar kunnen ze aan meedoen. Hoe en, kunnen ze dan? En, uh, uh, ja, dat, dat is ook wat je eigenlijk nu nog steeds ziet. Hè? Je ziet nog steeds, we hebben inmiddels een nieuwe, uh, een, een nieuwe stickerlijn... Oh. Uh, ...om, om uh, toch weer wat vernieuwing te doen, maar uh, je, ziet, uh, steeds, uh, je ziet nog ja, steeds de ja, eerste editieversie ja. nog steeds overhangen en dat is natuurlijk wel mooi. Hè? Ja, die is er nooit afgehaald. Nee, dat is toch mooi als we met elkaar zo trots zijn op, uh, op het feit. Ja, ja. Maar de, de, hoe kunnen ondernemers daar aankomen aan zo'n kit? daar is een melding over uitgegaan over een is ja oké, okay, maar goed. ja, daar uh, uh, ja, is echt serieus uh, veel energie gestoken oh, okay. om om mensen zeg maar, uh, uit te nodigen om zich weer aan ja. te melden voor een nieuwe. dus hebben ze dus niet uh, wat dat betreft kunnen ze niet verschuilen dat wisten we helemaal niet. Dat, nee, nee dat kan echt niet. nee dat kan echt niet. nee nee nee. Ja. nee. Niet je ziet op dit moment de sneek hè, de sneekweek. Ja. gaat het goed? ja. Gis. Gisteravond de start van de, de Sneekweekers. Ja. Uh, dat is zeven dagen achter elkaar. Uh, vol gas in het centrum. Gisteren 35.000 man. Ja. Fantastische opening. Ja. En uh, ja, uh, echt uh, gaat heel goed. We hebben gisteravond echt een super avond gehad. Dus ik heb ja. echt zin in vanavond. En uh, nog 60 aan. Ja, ja oké. Okay. Nou ja, naar Stamford komen er 300.000 mensen. En we hopen dat een deel van hen ook weer zich in het dorp meldt hè, voor de ondernemers. Maar, uh, ja, nee, en, en, en, en op de boulevard en op het strand. En op de boulevard, ja, uh, zeker. Ja, ja. Dus dat, is, dat, is, dat is ook heel belangrijk. Er zal dus geen ondernemer zijn die rond de Formule 1 uh, er minder van wordt. Want anders doe je het uh, niet echt goed, lijkt mij. Uh, nou ja, goed. Uh, we hebben alles een beetje gehad uh, denk ik. Gerry, heb jij nog vragen? Aan nee, nou ja, ik, ik zie hier een stukje staan over een uh, recycelbare plastic beker. Uh, ja. Dat is voor het eerst dat jullie dat gebruiken. Uh, nee dat is wel goed. Nee, dat, heeft, goed dat hebben we afgelopen jaar ook al gedaan. Hè? Okay, nou, alleen, okay. alleen we doen er nu wat meer energie in. Uh, weet je, dat is iets dat moet groeien. Dat zie je binnen alle evenementen. Hè. Uh, laten we wel wezen: voor corona gooiden we gewoon alles op de grond en was er niks aan de hand. Hè. En um, ja, dat is niet meer wat we willen. Um, en daarbij is het nu zo dat we zorgen dat het een AirPad-beker is. Dat AirPad is een uh, materiaal wat zeg maar um, al een bestemming heeft gehad um, en opnieuw gebruikt gaat worden. Dus eigenlijk worden de bekers die je we werkt weer inleveren, die worden weer nieuwe bekers. Weer nieuwe festivalbekers. Oké. Okay en um, daar, um, daar die, die technieken die worden elke keer beter hè, want um, uh, ja, dat, dat systeem wordt beter um, dus wij hebben nu uh, daar veel energie op zitten om te zorgen dat we die bekers uh, inzamelen en dat we die kunnen gaan terugleveren uh, en dat is ook een, uh, een uh, wettelijke verplichting uh, waar je elk evenement tegenwoordig aan moet voldoen dus je kijk we hebben een, een, een aantal opstartjaren gehad en nu, uh, nu uh, zitten we in een uh, periode dat wij daar ons evenement aan moeten voldoen en dat ook moeten kunnen gaan aantonen dat we zorgen dat we geen milieubelasting op dat gebied uh, zeg maar uh, oké okay, goed Sander, hartstikke bedankt voor je voor je bijdrage Hoi. in deze uitzending eh, nog heel veel ja, succes ja. nog heel veel succes in sneek en dan moet je daarna maar heel snel hierheen komen want, uh, ja zeker dan gaan we hier zeker. beginnen ik hè, wil, ja, okay. ik wil het best hey, oké okay, dank je wel een fijne uitzending en een fijne dag goedemiddag bye bye Get it. Cheap no, love no. Tin Lizzie was dat, okay, een uh, whisky in the jar. Ja, we hadden het net over de Grand Prix hè, die er ja, uh, aankomt. En die komt er zeker. Ja, aan. het laatste nieuws van daaruit van het circuit is dat uh, kort voor de start van de Grand Prix. Krijgen we een, de grootste vlaggenparade ooit? Ik en wat moet je dat... me daarbij voorstellen? Nou ja, uh, Hans. Uh, uh, op het rechte eind hadden ze allemaal uh, rood-wit-blauw vlaggen. Ja, hè, waanzinnig. En, uh, waanzinnig, maar ja. dat is nu niet alleen maar op het rechte eind, maar het hele circuit. Echt waar? En wie gaat daar een Amsterdamse potpourri uh, zingen om nou. uh, die vlagjes in de lucht te kunnen uh, Waarom Amsterdams? Nou ja, omdat het uh, aan de Amsterdamse gracht is het natuurlijk makkelijk mee te zwaaien. Met je ja, vrouw. ja. En, uh, wou je twins doen ofzo, of zo? Ja, in niet je dat Ja, leuk. Maar uh, wie gaat dat zingen? Dat is Tino Martin. Oh! Nu blijft het stil. Ja. Maar uh, ja, <laughs> ik hoop, uh, nou, het ik, enige uh, wat ik erover gezegd ik hoop dat hij uh, aan de 0.0 uh, gaat. Ja, dat, dat hoop ik ja. ook. Ja. Zullen we het daarop houden? Laten we het daarop ja, houden. Ja, oké. Okay. Maar hij gaat dus niet de volle slied zingen. Want, uh, dat, en dat uh, is nog niet bekend. Hè? Dat is nog niet bekend, maar dat wordt waarschijnlijk Joost. Welke Joost? Mag het weten. Nee, van de Universiteit Songfestival. Oh! Nee, oh nee, nee nee, nee. Dat weet ik ook niet hoor, maar dat moet nog bekend worden. Dat gemaakt. zou wel leuk zijn. Oké, okay, over muziek gesproken. Uh, Woensdagavond treedt uh, Linda Oudendijk onder de naam Lin May, op Lin in, het, uh, in het. Uh, uh, in, in de kerk. Uh, oh, nee, nee, niet in de krocht, hè? Nee, niet in de, kro <laughs> nee de krocht, uh, daar kunnen we ook nog niets over zeggen. Zo. In de kerk om half acht, uh, ja. gratis toegang met pianist Toen to in Maaiveld. En Linda Oudendijk is bekend, omdat ze ook regelmatig in onze uitzending was uh, mm -hmm. met uh, Pluspunt. Ja, ja. Uh, vanavond is er een muziekfestival in de Haltestraat. Leuk voor jou ook. Altijd leuk. Bij Laurel, Café 4 en ook het, uh, het Wapen van op het Gastheidsplein. Helemaal gezellig. Die hebben weer gezellige muziek en uh, dat komt helemaal goed. Ja. En wat zei ik nou net, daar komen we wel op terug. Oh ja, de, oh, ja, de, de, de, de Krocht. De Krocht. Ja, zij is nog niet begonnen. Nee, maar zijn is nog niet begonnen. Volgens mij hebben ze het verkeerde pand uh, uh, zijn, zijn ze bezig. <laughs>